ABB verkeersinformatie: er staat nog een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Akersloot en Knopend Meer, 5 kilometer. En de N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht. Tussen Petten en Sint Maartensee. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. is 45 jaar. En dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Philips vol automaat voor de perfecte cappuccino of espresso, bereid uit verse koffiebonen. Nu van 319 voor slechts 199 euro en met gratis 45 maanden garantie. Expert begrijpt het. Beleef Twente in de winter, van workshops en wandeltochten tot heerlijke proeverijen. En de sfeervolle Twente wildtour.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 Voor 11 uur 's avonds besteld is de volgende dag al in huis. En u betaalt geen verzendkosten. Bestel dus snel op librus.nl. Langs de lijnen met Robert Meder. Goedenavond tot 11 uur. Een lekker lange langs de lijn avond met vijf bekerduels. Ik zal u straks vertellen welke duels er allemaal zijn. Maar we gaan gewoon naar Alkmaar, naar AZ tegen Heerenveen. Daar zit die awardwinning en houdt outcome. Goedenavond. En. Dag Heel veel mensen staan nog in de file. En zijn nog niet in het stadion. En die hebben gemist dat AZ. Nadat ze op 1-0 achterkwamen na 9 minuten. Door een prachtig doelpunt van Ziek Nu gelijk staat. Want het was een goed doelpunt van Aaron Johansson. Die uh, oplettend was toen uh, Goedelje de bal inschoot. En Noordveld de bal half kon keren. En Johansson de gelijkmaker kon binnentikken. Het uh, publiek is uh, datgene dat er is. En dat zijn er nu aardig wat. Uh, enthousiast geworden dus. Want het is een hele leuke wedstrijd vanuit. De nu Hoekschop vanaf de linkerkant. En Balken voor het doel. En wordt ingeschoten, maar niet hard ingeschoten door Goeknobson. En dus een makkelijke prooi voor Noordveld. Een leuke wedstrijd om naar te kijken. Prachtig doelpunt uit de vrije trap van Zieek na 9 minuten. En 10 minuten later dus de gelijkmaker via Aaron Johansson bij AZ tegen Heerenveen. Goed, dat was de eerste van vanavond. Er zijn er dus nog veel meer, zei ik al. Zo om kwart voor negen Heracles tegen Feyenoord. Kanbuur eh, te speelt tegen FC Utrecht, dat begint om acht uur. En JVC Kuik tegen MVV Maastricht, dat begint eh, ook om acht uur. En dan zo meteen om kwart voor acht Roda JC tegen Vitesse. En we zijn bij alle wedstrijden aanwezig. Dat dus allemaal tot elf eh, uur. NOS langs de lijn met veel bekervoetbal. We beginnen met uh, Melee en Build to Last. Over 7 Melee en beeld to Last. Luister daar een extra NOS langs de lijn vanwege al die bekerwedstrijden. Zometeen Michael van Praag over het KVB-trein in Zeist... dat helemaal op de schop gaat. Eerst even terug naar de AZ Heerenveen. En die um, mensen kunnen nog kaartjes kopen voor zaterdag. Want het belooft uh, ja. weer leuk te worden. Ja, ja het staat de zaterdag. De vroege wedstrijd, ook AZ Heerenveen. Nummer 7 AZ tegen nummer 5 Heerenveen. En het is toch ook wel een prettige wedstrijd. Daar komt AZ weer. Oh, scheelt weinig, scheelt eindig. Berends ex Herenveen, nu voor AZ alweer een hele tijd schiet de bal net naast het doel van Noordveld. En AZ is beter dan Herenveen. kwam ook een beetje tegen de Brouding in op een 1-0 achterstand. Maar uh, nu dus 1-1, dat is de stand na 25 minuten spelen. Aanstaande zaterdag voor de competitie, dus AZ Heerenveen. Maar nu de bekerwinnaar van 2013 tegen de bekerwinnaar van 2009. En ik heb het al een paar keer gezegd, leuke wedstrijd om naar te kijken. En AZ probeert toch wel uh, weer op het uh, goede spoor te komen na een aantal verloren wedstrijden achter elkaar. Uh, is men uh, geconcentreerd goed bezig. Het team van uh, advocaat die vooraf zei... ja, ik ga maar eens even wat uh, ingrepen. Nou, Haps nu net in balbezit uh, is erbij gekomen, Maar dat is eigenlijk noodzakelijk... omdat Wuiters geblesseerd is... en viergever van de linksbackpositie positie nu centraal erin speelt. En Haps zijn vervanger is als uh, linksback balbezit voor Heerenveen. Aan de rechterkant van het veld. Van Anhold heeft de bal aan de voeten. Nee, het is Otiba die de bal heeft gepaast. Komt de bal bij Kruiswijk terecht. En zo probeert Heerenveen even onder de druk van AZ uit te komen. Maar AZ stoort goed. Nu weer Johansson die dat doet. En dan wordt de bal door Mitchell Dijks naar voren gespeeld. En komt ook terecht bij Finn Bogesson. Die wordt even vastgepakt door Maarten Martens. En krijgt een vrije trap mee. Alfred Finn Bogesson, IJslander. 16 doelpunten in de competitie. 2 in de beker. En de spits aan de andere kant. Ook een IJslander. Aaron Johansson. Kennen elkaar nog van heel vroeger. Van kinds af aan zeg maar. En nu dus op hetzelfde veld. Een hartelijke uh, ontvangst was het ook voor beiden. Toen ze elkaar zagen. Even een knuffel. Maar nu niet meer. Want er wordt gespeeld. De vrije trap voor Heerenveen. Komt uh, richting tweede. De paal wordt aangeraakt door Johansson. De andere Johansson. Matthias, En dat betekent een hoekschop voor Heerenveen. Waar uh, zier. Hakim Ziyech zich weer voor gaat melden. Hij was de man van die prachtige vrije trap in de negende minuut. Want als hij scoort, en dat doet hij regelmatig bij Herenveen, dan zijn het wonderschone doelpunten. Nu de hoekschop vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen. Daar komt die bal laag bij de eerste paal, wordt doorgekopt. Het gaat dan langs alles en iedereen heen en over de zijlijn. En dus na 27 minuten spelen, AZ Herenveen. leuke wedstrijd 1-1. Waait het zo bij jou trouwens, he, Ja, het is uh, koud en het waait, maar dat uh, mag de pret niet, heren. Nou, ik hoor het uh, in je microfoon af en toe. Goed, dan Michael van Praag, ik zei het al. Hij wil in de toekomst dolgraag dat het Engels Elftal zich gaat voorbereiden... op uh, het KNVB-terrein in Zeist. De bondsvoorzitter presenteerde daarom vanmiddag een ambitieus plan... waarbij het complex uh, flink op de schop gaat. Onze verslaggever Rob Fleur sprak van Praag... over dat plan voor een KNVB-campus. Uh, als we om ons heen kijken, we kijken nu naar een hotel... Dat gaat plat in de ja, nieuwbouwplannen. Dat hotel uh, is al heel oud. En, uh, dat Van 1965 heb ik net gehoord. Ja, geopend op Prins Bernhard. Uh, zoiets. En uh, er hangt een schrootjesplafond waar mijn vader zelfs nog onder vergaderd heeft. Uh, dat moet gewoon weg. Het voldoet niet, voldoet niet meer aan de eisen. En er is ook geen exploitant meer te vinden die daar, uh, uh, Rob, die daar nog uh, een contract met ons over zou willen afsluiten. Maar daar komt een nieuw. Hotel. Nou ja, kijk, we gaan dit de kvw campus noemen. Hè. Een campus staat voor opleiden, staat voor uh, uh, sport, staat voor voetbalontwikkeling. En dan moet er ook geslapen worden. Maar een campus zegt al, dan heb je het niet over een hotel. Dat waren onze aanvankelijke plannen. Maar dat konden we niet betalen, dat was ook niet te exploiteren. Dus er komt hier een goed geoutilleerd hotel met 20 kamers. Met ook een huiskamer, zeg maar een soort spelershome. Wat ze gewend zijn met ook alle televisie- en internetfaciliteiten. En daar kan een team slapen. Ja, want als je 7 ton aan euro per jaar uitgeeft aan faciliteiten buiten de deur... voor al je vertegenwoordigende teams... Ja, dat ga je terugverdienen. Wij denken dat we dat terug gaan verdienen. Het is inderdaad 700.000 euro op jaarbasis wat aan, aan derde uh, wordt betaald. Nou, dat kun je dan beter een, een, aan een exploitant geven waar, waar je samen bijvoorbeeld een BV mee hebt. De grote vraag is... Wat gebeurt er met het echte Oranje... wat nu steeds domicilie kiest in Huisterduin in Noordwijk? Ja. Nou goed, die doen dat ook vanwege de trainingsmogelijkheden die ze hebben. Want ze trainen altijd bij de amateurclub. Dus als we nou eerst de faciliteit hebben... dan hebben we gezegd, oké, okay, vanaf Jong Oranje verplicht hier allemaal naartoe. Dat staat vast. Nou, dan denken wij zelf dat als het puur om de trainingsfaciliteiten gaat... dat het Nederlands elftal hier best graag zou willen trainen. Nou, dan zit je alleen nog met de luxe van, uh, van Huis ter Nou, die kunnen wij hier niet bieden. Maar we kunnen wel een heel erg goed alternatief bieden bij de buurman Woutschoten. Dus wij hebben gezegd, laten we ons nou niet focussen op het Nederlands elftal. Dat, uh, dat is van later zorg. Dan is er ook weer een andere bondscoach. Dan heb je ook weer een nieuwe generatie spelers. Dan is het misschien allemaal weer wat anders dan nu. Eerst Jong Oranje en al het andere, als het om de vertegenwoordigende elftal gaat. En dan denk ik dat het Nederlands al misschien vanzelf al komt. En zeker bij een aantal voorbereidingen hier toch wel vaak te vinden zullen zijn. Als ik, en als ik nou eens uh, mag vragen, wat is het, de kans van slagen? Een percentage te noemen. Dit, ik denk uh, 99,8 procent. Nou, dan moeten we er vanuit gaan, doorgaan. doorgaat. Ik zou het maar doen. Michael van Braag was dat tegen Rob Fleur. En dan krijgen wij zojuist het uh, bericht binnen dat Martin Koeman is overleden op 75-jarige leeftijd. We hebben contact met uh, Hans Nijland, directeur van FC Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Uh, gecondoleerd. Dit is Dank een uh, gro grote klap voor, uh, voor heel veel mensen die hem lief hebben uh, en lief hadden, uh, zeker. Uh, maar zeker ook voor uh, de club FC Groningen. Kunt u een beeld scheppen van uh, zijn betekenis voor de club? Ja, dat kan ik zeker. Uh, Vooropgesteld voor ons een enorme klap. Uh, ook totaal onverwacht. Uh, Martin heeft afgelopen uh, zondag werd de rij getroffen door een, uh, een hartstilstand. En uh, ja, hij is vanavond, uh, vanavond overleden. Uh, ja, gewoon een kerel die nog uh, uh, midden in de wereld stond. Uh, werkte nog steeds. Hè, ondanks het feit dat Martin toch al 75 was, uh, werkte hij nog steeds zes dagen in de week voor de club. Uh, elke ochtend om uh, uh, uh, uh, acht uur op Corpus, dat is ons jeugd, jeugdcomplex. Uh, ik, wij noemen hem ook altijd de geestelijke vader van de jeugdopleiding van FC uh, Groningen. Dus dit is een uh, enorme klap. Ja. Hij kreeg het harteval uh, aan de rand van het voetbalveld, hè? Nee, dat uh, heb dat ik dat verhaal niet Dat heb ik niet begrepen, tenminste. Dat, ja, dat, dus niet. dat is niet juist, dat is niet juist. Dat is, uh, dat is, maar dat is ook allemaal niet, denk ik, niet, zo, niet, zo, niet, zo, niet zo spannend... Nou, het geeft, het, ik, ik bedoel dat eigenlijk dat ik het typisch vond voor, uh, oh, zo, voor, ja. voor Koeman... dat het uitgerekend uh, op dat moment gebeurde. Dat nee, hoor, nee hoor, hij was uh, op familiebezoek en, uh, en daar is hij onwel geworden. En uh, ja, vervolgens een stand opgenomen in het ziekenhuis in, uh, in, uh, in Leeuwarden. En uh, daar heeft hij een paar dagen geweldig gevochten voor zijn leven. Maar nou. helaas. Ja. Wat, wat was... Wat, hij was koud, hè? Ook voor, uh, voor Groningen. Wat was, ja, hij was veel meer. Hij was niet alleen koud. Nou, maar de laatste uh, periode. Ja, hij was koud, maar daarnaast ook, wat ik me al aangeef, een geestelijk vader van de opleiding van FC Groningen. Onvoorstelbaar veel verstand van voetbal. En ik ben nu 70 jaar bij die club, maar heel veel van Maxi geleerd. Maar ook gesprekken met jeugdspelers, met ouders. Daar was hij vaak bij. En, uh, ja, deze deze man heeft onvoorstelbaar veel betekend voor SG Groningen. Ja. En niet voor niks dat we bij SG Groningen ook de, de, de Koeman-tribune hebben. Ja. En uh, ja, geweldig verlies. Ja, vernoemd naar, ook naar Ronald en, en Erwin. En, oh, ja, ja. Ja. Wat ik bedoelde te zeggen, eigenlijk net dat hij. Uh, uh, wat ik bedoelde met die zin uh, dat hij ook schout was bij jullie. En, en u, u vulde dat terecht aan met uh, dat hij de basis heeft gelegd voor de opleiding van Groningen. Wat was ja. zijn specifieke oog voor dat talent? ja ...van het ongestelde veel, veel oog voor talent. En, uh, ik heb het regelmatig genoegen mogen meemaken... ...dat ik uh, met, met Martin naar een wedstrijd toe ging. En uh, ja, uh, hij herkende onmiddellijk het, het, het talent. Ik wil zeggen, iemand die uitermate uh, kritisch ook, uh, ook kon zijn op, uh, op, uh, op spelers. Maar een enorme bijdrage heeft geleverd aan... Uh, ...dat de Ronnie op dit moment is. Ja. Nou, spelen jullie morgen volgens mij ook in de knvb beker Um, hoe, uh, hoe, hoe gaat dat nu? Ja, nou ja, we zijn verplicht om die wedstrijd te spelen. En wat ons betreft uh, had het allemaal niet meer, uh, niet meer gehoeven, want het is geweldig ingeslaagd hier bij, uh, bij de club. Maar uh, ik, ik, ik, ik denk ook te weten dat Martin uh, niks anders had gewild dan het spelen van, uh, van, uh, van deze wedstrijd. Uh, ik heb vanavond al met, uh, met Erwin Koeman uh, uh, daarover contact gehad en uh, die wedstrijd wordt gespeeld. Uh, uiteraard, een rouwband, een uh, minuut stilte. Uh, maar uh, aanstaande zondag spelen wij weer een competitie. Of spelen wij een competitiewedstrijd tegen NEC. En ook bij, uh, bij deze wedstrijd uh, zullen we uitgebreid uh, stilstaan. ...bij het, uh, bij het, uh, bij het uh, Zeer respectvol stilstaan bij het overlijden van Matti Ja, en hoe dat precies vormgegeven wordt, daar is het nu nog uh, te vroeg. Ja, dat is onder... nog wat, uh, wat te vers voor ja. allemaal. Maar uh, nou, neem van mij aan dat dat op een, uh, een waardige wijze. Wat we uh, ook met Matikuma, dat we, dat, uh, dat, we dat, uh, dat we dat zullen doen. Een pijler onder Groningen is weggevallen, kunnen we het zo ja. zeggen? Ja, zeker weten, ja. Bij deze. Heel versterkt. Dank u wel, ja. Nijland van wel. FC Groningen over het overlijden van Martin Koeman eerder vandaag op 75-jarige leeftijd. Ja, uh, aanzet heren Veen. Andy? Ja. Ja, dank je wel. Ja, ja, sorry. Maar... Ja. Nee, het is uh, natuurlijk uh, triest als uh, uh, iemand uh, komt overlijden. Zo'n voetbaldier en ook sterk uh, gewenst aan Ronald, Erwin en de hele familie Koeman. Maar inderdaad, ook het voetbal gaat gewoon verder met uh, AZ in balbezit. 1-1 de stand tegen Heerenveen. Haps schiet de bal en uh, die schiet hem in de handen van Nordveld. We hebben een enorme kans gezien voor Goedmoedson, voor AZ. Want AZ is iets sterker, maar ook Heerenveen begint uh, af en toe aardig naar voren te komen. Nu van La Parra aan de linkerkant weg. Van La Parra gaat lopen en daar komt uh, Leeuw raakt hem even aan. En Macaulay zegt niks aan de hand. Geen penalty. En dus gaat het spel verder met balbezit voor Esteban. Ja, veel uh, aardige lijntjes zo tussen beide ploegen. Grauwe Leeuw natuurlijk. ex Herenveen. Berens, ik zei het al. ex Herenveen, En dan de jongens uh, uit IJsland die uh, tegenover elkaar staan. Nog een IJslander. Goedmoedson. Die erbij loopt bij AZ dan. Uh, nu heeft Esteban de bal naar voren geroomd. Gaat over het hoofd van, van de berg heen. Maar wordt wel achterin opgevangen door Otikba. We zitten in de 36 e minuut van de eerste helft. 1-1 de stand met Otikba in balbezit voor Heerenveen. Halverwege de Heerenveen helft schuift hij de bal even opzij. Naar Kruiswijk. Kruiswijk weer terug naar Otikba. en Zo zijn ze een meter of drie naar voren geschoven. Nu gaat de bal op de helft komen van AZ. Goed overstapje van, uh, van de berg. En uh, balbezit voor Bo Finn Bogerson. Vin Bogerson schiet schiet hem dan benen tegen van de berg op. En dan... Dan gaat de bal over de achterlijn en mag Esteban de bal weer in het spel gaan brengen via een doeltrap. En zo na 36 minuten spelen bij AZ tegen Heerenveen 1-1. En shout to the top. We gaan weer naar Alkmaar. Blijft het leuk, Andy? Ja hoor. Oeh, het misverstandje tussen twee spelers. In dit geval Gordelje en Viergever. Anders had het heel gevaarlijk geworden. En nu is Hereveen weer snel weg. Met Van La Parra. Op de hielen gezeten door Johansson. Matthias Johansson van La Parra kan ver komen. Maar uitstekende sliding zegt van de rechtsback van AZ. Voorkomt een doelpunt. Want uh, nu is het slechts een hoekschop. Maar wat een kans kreeg hier een, VN, een minuutje geleden. En uh, dan denk je van nou, die uh, zie je echt. Die schiet ze erin. Van alle kanten. Met muur, zonder muur. Maakt niet uit. Komt alleen voor de keeper. Voor Esteban. En dan uh, schiet hij uh, de bal langs het doel van, uh, van AZ. Het is overigens geen hoekschop. Uh, het was een goede ingreep van uh, Johansson. Maar via Van La Parra gaat de bal over de achterlijn. De doeltrap genomen door Esteban. Gaat naar voren door Maarten Martens gekopt. En dan gaat de bal naar buiten naar de doelpunten maken van AZ. Naar Johansson, maar die krijgt hem niet onder controle. En kan de bal weer naar voren gaan voor Herenveen. Dit is het Sieg die de bal heeft. Speelt de bal even breed naar Van der Berg. Joey Van der Berg nu op het middenveld naar Mitchell Dijks. Dijks, een gele kaart gekregen. De enige in deze wedstrijd die een gele kaart heeft. Speelt de bal helemaal terug naar Kruiswijk. Maar die staat nog wel op de helft van AZ. Want er is nu druk van Herenveen. Arnold Kruiswijk kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Ja, Mitchell Dijks, maar dat is achter hem. En dan gaat de bal naar voren, maar daar zit Johansson weer tussen. En uh, Johansson raakt de bal kwijt aan Kruiswijk. Kruiswijk naar Dijks. Dijks naar buiten, naar Van La Parra. Van La Parra nu met Ortiz uh, tegenover zich. Die hier een foutje, waardoor die enorme kans voor Heerenveen ontstond. Voor ik. Ziyech die uh, weer balbezit heeft, maar hem kwijtraakt. En dan kan Berends overnemen. Johansson, maar het is gepiel uh, op de vierkante centimeter. En dan maakt Ziyech een overtreding op Ortiz, En die komt vervolgens. Neer. Zijn benen glijden een beetje uit elkaar. En uh, daar uh, komt enorme druk op de binnenkant van Jelise. En dat is echt uh, heel pijnlijk. Hij ligt ook op de grond, Ortiz. Die zo'n uitstekend seizoen doormaakt bij AZ sinds... Uh, uh, Gert-Jan Verbeek weg is en advocaat is gekomen. En Ortiz heeft pijn. Daar zal uh, uh, verzorging voor moeten komen. En die komt ook in het veld. Zo zitten we in de 42e minuut. En lijkt het me een mooi moment om eventjes iets anders te gaan doen. 41 minuten gespeeld, 1-1. Ja, we gaan naar JFC Kuik. Namelijk, dat speelt uh, thuis tegen MVV Maastricht. Uh, Richard van der uh, Goeie naam. Nou, het klinkt gezellig al, uh, Richard. Nou, het valt mij nog een heel klein beetje tegen eigenlijk Robert. Het oh. wordt, wel, uh, wordt wel drukker en drukker, maar ik had toch nog veel meer mensen verwacht. Want zoals je waarschijnlijk ook weet, de trainer, technisch directeur van JVC Kuik is Hans Kraai, En die had in de media de afgelopen dagen al geroepen, er kan straks om acht uur echt geen muis meer bij. Het zit helemaal prop en prop vol. Nou ja, dat is nog niet het geval. Volgens mij kunnen er nog steeds een hele hoop mensen bij. Maar het is wel het hoogtepunt, denk ik mevrouw, hè, voor JVC Kuik in de clubhistorie. Club deze bekerwedstrijd tegen MVV. Absoluut het hoogtepunt, ja. Wat stelt u zich ervan voor? Want uh, u staat hier met, ja, prachtig uitgedost met sjaals met uh, in een grote lange rij met allerlei mensen. U heeft me beloofd dat u straks heel veel lawaai gaat maken. Ja, uh. <laughs> Maar we verwachten te gaan winnen natuurlijk. Hè. Dat zou het leuke zijn. Ja, u denkt dat dat erin zit tegen MVV uit de Eerste Divisie? Ja, ik denk van wel, ja. Absoluut. Ja. Mevrouw, komt u er eens bij. Wat uh, betekent dit voor Kuik, deze wedstrijd in de achtste finales? Het is toch hartstikke uniek voor JVC Kuik dat ze dit mee mogen maken. En dan tegen MVV met de trainer als Tini Ruijs. Helemaal geweldig. Ja, want Tini Ruijs, de trainer van MVV, komt uit Kuik, geboren en getogen. Heeft hier op dit... Uh, Veld zijn eerste stapjes als tienjarige op een voetbalveld gezet? Hè? Dat klopt, ja. Helemaal mooi, toch? Dat de eh, Kuik keuken... maar... naar MVV mag trainen. Gaat Kuik door? Ik hoop het wel. Maar we zullen zien. Wat een spannende wedstrijd. Want dit zijn de wedstrijden waar het natuurlijk om gaat, ook in het bekervoetbal. Hè? Dit maakt het allemaal zo mooi, zo'n amateurclub tegen een profclub. Jazeker. Helemaal uniek, ja. Wat verwacht u voor wedstrijd? Een hele spannende wedstrijd met een verlenging. Nou, dan wordt het helemaal leuk. Er wordt ook veel gesproken over Hans Krij. Dat wil ik u toch ook nog eventjes vragen. Terwijl die andere mevrouw nu verlegen wegloopt. Die zei: ik wil straks wel wat roepen op de radio. Dan komt ze toch weer terug. Hans Krij, daar wil ik het toch nog even over hebben. Want daar praten veel mensen natuurlijk over. Blijft hij nu wel bij Kuik? Blijft hij nu niet? Het gaat op dit moment heel erg goed met JVC. Zeker de laatste weken wordt er veel gewonnen. Maar volgens mij gaat hij weg, hè? Dat zou kunnen en het zou natuurlijk mooi zijn als hij dadelijk naar een volgende club gaat, dat hij weer zoiets voor elkaar krijgt. Dat hij weer in de bekerfinale zover komt en dat is mijn FC Linde. Dat heeft Kuik wel een beetje op de kaart gezet, mevrouw? Ja, en de afgelopen twee jaar wel. Abs ja, dat denk ik wel. Ja. Goed, we gaan het allemaal afwachten of... Uh... Kuik ook vanavond kan stunten in de beker dus tegen MVV. Wedstrijd begint om 8 uur. Het lukte nooit eerder dat een amateurclub de kwartfinales haalde van het knvb Ja, in, in Kuik komen ze altijd laat, uh, Richard. Ja, is dat zo? Ja, ze hebben nog <laughs> een half uurtje. Dus uh, zometeen kan er geen muis meer bij. Let maar op. Nah. <laughs> <laughs> We gaan weer even bij AZ kijken thuis tegen Herenveen. Uh, uh, uh, de eerste helft belooft heel erg veel voor de tweede helft. En de wedstrijd van zaterdag. En niet? Ja. 1-1 de stand. Laatste minuut eerste helft. En Joey van den Berg, even geblesseerd geweest. Staat nu aan de kant om weer uh, terug te komen. Maar heeft toch wel aardig wat pijn. Terwijl Herenveen uh, bezit heeft via Nordveld, Die de bal moeizaam uitwerkt. Uh, maar een uitstekende beweging van Kruiswijk. Als waren het uh, een soort van ballotelli, Gaat hij uh, uh, langs twee man En speelt de bal nu naar buiten. Naar van La Parra. Van Laparra met uh, Johansson tegenover. zit, Probeert te steken richting Kruiswijk. Die doorgelopen was. Maar dat lukt niet. En dan kan Berens overnemen. Moet de bal er diepte in. Dat gebeurt ook. Dijks en Johansson uh, in een sprintduel gewonnen door Dijks. En Dijks speelt dan de bal naar voren. Komt terecht bij Van La Parra. En dan uh, gaat Dijks de bal weer uh, naar voren spelen. Joey van den Berg in dit geval. En is het uh, Otiba die de bal heeft. Eén minuut extra tijd gaan we krijgen. Van een uh, aantrekkelijke eerste helft. De laatste tien minuten ietsje minder. Maar toch heel uh, aantrekkelijk om naar te kijken. Een echte voetbalwedstrijd. Ondanks dat het uh, erg koud is. En er heel veel mensen laat kwamen. Vanwege files uh, in de buurt van het stadion. Is het weer balbezit voor A. Via Gouwenleeuw die de bal op Goudel. Je speelt Goudel, je wordt door Zihek even aangepakt. En moet de bal helemaal terugspelen op zijn keeper Esteban. Esteban met de lange bal naar voren richting Dijks. Dat is wel de tegenstander. Die komt de bal naar Van La Parra. Goeie beweging ook van La, van La Parra. Van La Parra nog altijd in balbezit. Moet de bal naar de rechterkant. Gebeurt ook. Dan die kleine Bilal... Basa Cicoglu die de bal terugspeelt op Ziek En dan een 1 2 in het strafstopgebied. Maar dat lukt net niet. Pelle van Anhold was daarbij aanwezig. En dan gaat de bal weer naar voren. En krijgt van Anhold de bal bij de achterlijn. Wordt opgejaagd door Gudmundsson. Kan de bal wel bij een ploegenoot krijgen. En kan er iemand schieten? Nee. En dan is het Ortiz die er weer tussen zit. En kan nog gecounterd worden. De laatste aanval? Nee, niet eens meer de laatste aanval. Want schijnt dat er... Uh, Mokolie heeft voor het laatst gefloten en zo staat het bij rust bij AZ Heerenveen 1-1. En uh, Happy 5 over half 8. Zometeen om kwart voor 8. Rode JC tegen uh, Vitesse. Bas Stigler in het zuiden van het land. Goedenavond uh, Bas. Belangen Goedenavond. zijn natuurlijk uh, groot. Um, want Vitesse wil de vorm vasthouden. En Roda wil de vorm vast uh, krijgen. Om maar zo te zeggen. Nou, mag ik zeggen, belangen zijn groot Robert. Want het is bekenvoetbal. En dat zijn de belangen altijd groot. En zeker nu het bekenvoetbal wat aantrekkelijker geworden is. Doordat de bekenwinnaar een gunstiger plaats gaat krijgen in, laten we zeggen, de, het, het circus van de UEFA-cup-voorronde. Ze stromen is de beker later in, ik, bedoel je, ja. ja, en dat betekent dat je de beste plaats eigenlijk krijgt. Dus daardoor is de beker veel leuker geworden. En ik verheug me eigenlijk altijd op bekervoetbal. Hm. Want ja, er moet er één uit. En dat maakt het altijd zeer aantrekkelijk. Maar wat jij zegt, is ook waar Want Vitesse draait als een lier. En die willen dat goede gevoel vasthouden. Zes overwinningen op een rij in de eredivisie. Terwijl van Roda, ja, wat mag je daarvan zeggen? De trainer is eruit gegooid... Dat uh, was volgens de directie enkel en alleen vanwege de resultaten. Nou, daar valt dan ook niet zo heel veel tegen in te brengen. Want van de laatste zes wedstrijden won Roda er niet één. Merkwaardig genoeg is die serie ingezet na die befaamde week waarin Roda twee keer van PSV won. En een van die twee wedstrijden was dus de vorige ronde van dit bekertoernooi. Dat betekent dat uh, Rick Plum de man is op de bank bij Roda die het vanavond voortzeggen heeft. En niet meer Ruud Brood, de derde trainer al die bij het Veld is gezet. Dit seizoen na Pastoor bij NEC en Verbeek bij AZ. Het gaat hard wat dat betreft. Harder dan in de voorbije jaren. Dus we kunnen ook nog driftig gaan speculeren vanavond... over wie dan de opvolger van Brood zal moeten worden. Want Plum, die het overigens samen doet met Regilio Vrede... daarvan is eigenlijk al gezegd dat blijft nog even zo totdat het januari wordt. En dan zien we wel, maar er komt een andere trainer. En Faber is geen nee gezegd te hebben. Nee, inmiddels. die heeft daar geen zin in. Nee, nee. Hebben we nu even de tijd, want dan gaan we pakken we het maar meteen even bij de Hoorns. Faber heeft inderdaad eigenlijk al, zonder dat hij officieel benaderd is, heb ik begrepen. Want ze hebben er niet officieel mee gesproken. Heeft gezegd, nou dat is op dit moment niks voor mij. Ik heb eens in de auto gezeten en gedacht, uh, wat zou er nou een logische naam zijn? En wat zou er nou bij passen? En uh, Theo Jansen komt ook even kijken. Theo, we zijn live. We zitten in de uitzending, misschien was het hoorbaar. <laughs> misschien um, heeft Theo wel een suggestie. Nou ja. Theo loopt nu weg. Die moest er nog zelf wat hartsom lachen geloof ik. Een <tog> uh, Nou, ik zat te denken. Uh, wat zou er mis zijn met de naam Ernie Brons? Die uh, bij NAC uitstekend heeft gepresteerd. Derde is geworden met NAC een paar jaar geleden. De beste prestatie sinds mensenheugenis. Toen we in Afrika is gaan werken in, in landen als Rwanda. En ik zeg dat omdat de assistent van Ernie Brons in die periode bij NAC was Leon Flemings. Uh -huh. En laat Leon Flemings dan net sinds augustus de technisch manager zijn bij Roda. Dus ik sluit helemaal niet om uit dat daar misschien een belletje die kant op gaat. Wat ik eh, ook niet uitsluit is dat ze Alex Pastoor op het lijstje hebben staan. Die natuurlijk bij NEC de laan uit is gestuurd. En wat gewoon een goede trainer is. Met een positieve eh, opstelling, instelling. Die wil vooruit, die wil aanvallend verzorgd voetballen. Dat zou maar zo kunnen. Die eh, heeft afgelopen zondag geloof ik voor de collega's van Fox Sports de wedstrijd tussen NEC en Roda. Nog van commentaar voorzien. Dat zou ik nog eens terugkijken dat bandje. Dat is met terugwerkende kracht misschien interessant voer. Uh, en ik hoorde hier ineens de naam, maar dat ligt misschien wat gevoeliger... van Wil Boesen die natuurlijk een verleden heeft in Sittard. Maar wel een dus die de mouwen opstroopt... en hier om die reden vermoedelijk wel zou passen. En zoals ze hier in Heerlen, Schuin Kerkraden zeggen... zolang je niet uit Maastricht komt, gaat het allemaal wel. <laughs> dus misschien is dat ook nog wel een die op het lijstje staat. Maar ik, ik vind dit toch drie namen waarvan ik denk... nou ja, die zullen vast en zeker wel ergens voorkomen op het lijstje hier. Maar goed, dat is voor later. We gaan ons vanavond inderdaad... Uh, uh, ja, ik ben, ik op, ben er op, lekker vanaf af van het Op verhaal. het duel, maar dan heb jij het maar gezegd. <laughs> zo is het. Gooi het maar over het schuurtje. Ja. Over een kleine zeven minuten begint uh, Rodi en C. Vitesse... en dan horen we Bas weer. We gaan weer even terug naar uh, Kuik. Het hoogtepunt, misschien wel uit de geschiedenis van uh, de voetbalclub. Thuis uh, het bekenduel met uh, MVV. Uh, Richard van der Maade, ik neem aan dat zo'n wedstrijd ook heel veel uh, geld oplevert voor de club. De, en de amateurclubs hebben het al niet zo iets goed momenteel. Ik begrijp dat de voorzitter bij je staat, Kees, vragen hoe belangrijk dit voor de begroting is van de club. Ja, dat is natuurlijk inderdaad ook zo, want er komen een hoop centjes binnen op zo'n avond. En als kuik vanavond doorbekert. En waarom zou dat niet kunnen tegen de nummer 13 uit de eerste divisie MVV? Dan brengt dat natuurlijk opnieuw een hoop centjes in de kassa. Toch zo is het, mevrouw Kloosterman? Ja, natuurlijk gaat dat wat opleveren, maar we maken ook heel veel kosten. En uh, uh, uiteindelijk gaat het om de sportieve prestatie van JBC. En daar zijn we allemaal hartstikke blij mee. Maar even in getallen, wat levert het voor de begroting, wat levert het op, concreet, zo'n bekeravontuur doorkomen vandaag bijvoorbeeld? Doorkomen vandaag weet ik niet. Ik weet wel dat wij na vandaag zo'n 10.000 euro overhouden. En dat is natuurlijk leuk, maar heel spectaculair ook weer niet. Gelooft u erin, doorkomen? Ja, vanzelfsprekend. We gaan gewoon winnen. Met 2-0 heb ik voorspeld. Ik heb me net laten wijsmaken, want zo is het niet helemaal, dat uh, kwartfinales voor JVC Kuik, dat het helemaal uniek zou zijn. Een amateurclub zover komen, maar dat is natuurlijk niet helemaal het geval, hebben we net uh, begrepen. Want IJsselmeervogels, 75-76, haalde zelfs de halve finales, toen uitgeschakeld door FC Twente. Maar deze club wordt wel op de kaart gezet, hè? zeker ook door Hans Kraai. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar voor JBC is de achtste finale al hartstikke uniek. Want we zijn eigenlijk nog nooit zo ver gekomen als dat we nu zijn. En ja, wat mij betreft gaan we gewoon door naar de kwartfinale. Afgelopen jaren toch ook Herakles uitgeschakeld, Eindhoven uitgeschakeld. Um, ik wil het even met u hebben over de publieke belangstelling. Als ik zo om mij heen kijk, het wordt natuurlijk drukker en drukker. De wedstrijd gaat zo dadelijk beginnen. Het staat uh, rijen dik hier beneden ons. Ook aan de overkant, de tribune zit vol, maar achter de goals, daar kunnen toch nog een hele hoop mensen bij. En ik heb me laten vertellen, ook via Hans Kraai, dat het stamp en vol zou zijn vanavond in Kuik. We hebben nog een tijdje voordat de wedstrijd dadelijk van start gaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat er nog wat meer mensen komen. Maar voor Kuikse begrippen is dit al ontzettend uniek, want net als alle andere topklasse verenigingen hebben wij zo'n 700-800 mensen elke zondag. En als ik nu rondkijk, dan denk ik dat er uh, echt meer dan 3000 mensen al zijn. Dus wat ons betreft kan de avond al niet meer stuk. Dit is het hoogtepunt, dit is de belangrijkste wedstrijd in de historie van de club. Nou ja, mijn historie in de club is nog maar acht jaar. Uh, we hebben natuurlijk een aantal geweldige momenten gehad. Hè. Promotie natuurlijk naar de hoofdklasse. Een paar jaar geleden promotie naar de topklasse, hè, toen de topklasse ingesteld werd. En nu is dit natuurlijk gewoon helemaal geweldig. Maar de afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook gewoon tegen FC Eindhoven en tegen Heracles gespeeld. En wij zeggen nu drie keer een Schiptrek, dus vanavond gaat het gewoon gebeuren. Natuurlijk tot slot ook een hele bijzondere wedstrijd voor Tini Ruis. Dat is de trainer van MVV, maar die is geboren en getogen in Kuik. Heeft u nog een beetje op hem ingepraat? Ja, hij is de afgelopen weken heel erg vaak bij ons geweest. En uh, in alle eerlijkheid, natuurlijk ken je hem, maar niet zo goed als de afgelopen weken uh, uh, het geval is geweest. Het leuke is, is dat ik net weggeplukt ben uit de sponsortent. Een enorme grote VIP-tent is hier gebouwd. Ja, ja en die zit stamvol met allemaal sponsoren van JVC, maar ook van NVV. En dat is nou zo heel erg leuk. Ook sponsoren van NVV zijn gewoon aan het eten en uh, gezellig met die van ons aan het, uh, aan het praten over deze wedstrijd. Maar waar die tent staat, dat is een hele bijzondere plek voor Tini. Want daar heeft hij zijn eerste voetbalwedstrijd afge afgewikkeld. En dat is wel heel erg leuk. En dat hebben we natuurlijk heel vaak mogen horen. En Tini, maar ook Cookie zijn assistent, is hier de afgelopen week gewoon elke week geweest. We gaan het zo afwachten. De spanning stijgt, de mensen die komen nog steeds. Straks om acht uur gaat het beginnen. JVC Kuik, MVV, mevrouw Kloosterman. Dank u wel. Heel graag gedaan. Ja, ja, en zo heeft uh, iedere wedstrijd zowel zijn verhaal... zo valt er bij uh, elke voetbalwedstrijd eigenlijk wel een verhaal uh, te verzinnen. Ik ben benieuwd of Frank Wieland ook zo'n verhaal bij de hand heeft om acht uur. Kambuur uh, tegen Utrecht. Zit er, wat voor verhaal zit er om deze wedstrijd, Frank? Nou ja, Serious Request is twee kilometer verderop hier. Hè. Dus dat is wel een aardig verhaal. Maar daar gaat Cambuur zich vanaf morgen serieus mee bezighouden. Want uh, allerlei acties natuurlijk in en om worden En dus ook in en om Cambuur georganiseerd om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request. Ik begreep dat, dat de shirts uit... van Utrecht uh, al naar Serious Request gaan waar ze vanavond in spelen. Inderdaad, daar, daarvoor zijn ze gisteren even bij de club geweest. Gisterenochtend uh, met wat jongens die uh, ook uit Leeuwarden komen. Onder andere uh, Mark Diemers. Die, is, uh, die heeft uh, shirts ingeleverd voor uh, de veiling van Serious Request. Inderdaad, en Mark Diemers als uh, beloning mag hij vandaag nog spelen ook. Dat is de verrassing uh, meteen in de opstelling bij FC Utrecht. Hij uh, staat erin en uh, dat heeft alles te maken met het feit dat Papot niet meedoet. Sarota doet ook niet mee, voor hem speelt Oor. En uh, Markiet doet ook niet mee, voor hem speelt De Rijk. Maar uh, ja, het verhaal is dus inderdaad de uh, serious request dat vandaag start. Maar voor Cambuur dus morgen, want vandaag is eerst nog even belangrijk deze ronde van de Beker overleven tegen FC Utrecht. In de competitie ging het uh, tegen Utrecht hier in Leeuwarden uitstekend voor Cambuur. Toen werd het uh, 3-1. En dat was behoorlijk overtuigend. Utrecht in uitwedstrijden sowieso niet zo fantastisch dit seizoen. En afgelopen weekend tegen PSV. Toen ze dachten PSV is kwetsbaar. Misschien valt er wat te halen. Kregen ze een enorme pak slaag in de gewaard. Maar ook bij Cambuur ging het niet zoals ze hadden gehoopt. 1-1 tot diep in de blessuretijd. En toen won Ajax stiekem toch nog met 2-1. En ook daar waren ze hier behoorlijk goed ziek van. Dus beide hopen eigenlijk op een soort revival in deze wedstrijd te gaan bewerkstelligen. Dat moet bij Kambuur overigens zonder Hemmen in de spits. Voor hem speelt Barto. Hemmen staat niet op het wedstrijdformulier. Is er vandaag dus niet bij. Dat is de enige wijziging in dat elftal van Dwight Lodewegers. De kracht van Kambuur natuurlijk is dat ze heel vaak met dezelfde elf spelen. En dat de patronen vast zijn. Dat je precies weet waar je aan toe bent qua organisatie en qua voetbal... En het ziet er zeker in Leeuwarden doorgaans uitermate uh, fatsoenlijk uit. En uh, ja, beide hopen op nog een leuke ronde hierna. Met een liefst wat zwakkere tegenstander, zodat je nog wat verder komt. Vooral bij Kambuur zijn ze daar toch wel op gebrand om dat voor elkaar te krijgen. En bij uh, Utrecht, ja, daar stappen ze af van het, de ruit op het middenveld. Daar waar iedere... Tegenstander van Gruwelt. Het spelen tegen vier man in een ruit op een middenveld. Daar gaan ze vandaag tegen Kambuur van afstappen. Want ze spelen met de ridder in het midden. en Oor en Duplan aan de zijkant. En daarachter eh, Tornstra, Diemers en Ajoep op een driemans middenveld. En eh, dat is duidelijk anders dan normaal. En hoe Utrecht daarop reageert. En hoe Cambuur daarmee om kan gaan. Ja, voor Cambuur zal het misschien wat makkelijker zijn dan voor Utrecht. Gek genoeg. Omdat Utrecht daar nog niet zo gek lang eh, op traint. We zullen dat allemaal gaan zien. Deze wedstrijd begint om acht uur. Onder leiding van scheidsrechter Liesveld. We even dat, uh, de beginfase mee van Rodi SC tegen Vitesse. was ja hadden bij seconden te laat uh, voor het fluitconcert, of voor het fluitconcert, maar nou wie weet wat we nog uh, meemaken vanavond. Maar voor het eerste fluitje van scheidsrechter Blom. Wedstrijd in gang gezet door Vitesse in het blauw-wit. De mooie uitshirts en rode uiteraard in de traditionele geel-zwarte tenus. Bij Vitesse is uh, Chanturia de Spitshavenaar natuurlijk geschorst. Na zijn, uh, ja ik wilde zeggen rode kaart, dat was het strikt genomen natuurlijk niet, maar... Zijn schorsing ik na de overtreding op schaarse wedstrijd tegen PSV. Chanturia is ook daadwerkelijk de spits. De rest van het elftal blijft gewoon staan. Dat leek Bos het verstandigst om niet meteen aan alles te gaan sleutelen. En bij Roda, waar dus een nieuwe, weliswaar tijdelijke trainer met Plum op de bank zit... krijg je het gevoel, betekent dat dat het hele elftal door elkaar geschud wordt? Nou nee, er zijn er weliswaar drie niet bij. Waarvan Luix en de Muge er niet bij zijn, omdat ze geblesseerd zijn. Die worden vervangen door Bonifacia en ja, Paulus, mag je in zekere zin zeggen. Pluim wordt wel echt uh, gepasseerd. Zit op de bank. En Suchuin staat op het middenveld naast Kali. Terwijl Roda aanvalt via de rechterkant. En het balbezitter is voor Soutjuin. Die draait weg. Daar is Kali dan. Die draait ook weg maar terug. En moet dan de bal inleveren bij Biemans. Die dus niet Luix naast zich heeft vandaag. Maar Bonifazia. En Paulussen die hangend links op het middenveld speelt. Heeft nu de bal. En draait zich handig tussen twee Vitesse spelers vrij. Zodat er geopend kan worden naar de andere kant van het veld. Naar Hupperts. Hupperts naar Succiwini. neemt de bal wat onhandig aan. Is toch weer betrokken bij een 1-2 met Mitchell Donald. Ziet uiteindelijk dat de paas die wel het strafgebied ingaat. Voor hem te hard gaat. Hupperts heeft er nog wel geloof in. En loopt ook wel achter die bal aan. Maar blijkt dan toch te hard. En zo mag Piet Veldhuizen na bijna twee minuten voetballen een doeltrap gaan nemen. Wijst. Roda zet de tegenstander meteen vast. Want staat nu met twee, vier, zes veldspelers op de helft van de tegenstander. Zodat eigenlijk nog maar één man aanspeelbaar blijft. En dat is de rechtervleugelverdediger Leerdam. Merkwaardig genoeg op het moment dat dan Kasia wordt ingespeeld als centrale verdediger laat Rode zich weer helemaal terugzakken. Zodat Vitesse alsnog kan gaan opbouwen. Via de rechterkant in dit geval. Waar het balbezit is voor Ibarra, gaat naar de grond. Vitesse houdt balbezit. Zij zegt de blom geeft aan, ik heb het gezien, er was niet zoveel aan de hand. Vitesse via Kasia en via Van der Heijden, de twee centrale verdedigers. Nemet loopt dan nu als meest vooruitgeschoven Pion tussen. Ziet dat er eigenlijk geen steun is van Donald. Die komt nu. Kijkt ook achterom. Neemt dan iemand Nijman over op het middenveld. Nee, nou dan lopen we maar weer terug. En zo is het storend werk van Rode eigenlijk in het begin van deze wedstrijd een beetje halfslachtig. En kan Vitesse weliswaar op de eigen helft, maar zonder al te veel problemen de bal rondspelen. 2,5 minuut onderweg. balbezit voor Vitesse. 0-0 stand in Kerkraden. Om kwart voor 7 begonnen AZ aan het kwijt tegen Heerenveen. 0-1 Ziek. 1-1 Johan zonder een in ticketje. Toen was het rust. Tweede helft is begonnen en die houdt kan. In de eerste mogelijkheid al gezien voor Az. Johansson met de voorzet en Johansson met de kopbal. Maar er waren wel twee verschillende Johansson: de rechtsback en de spits. Dat was een goede voorzet. En die kopbal van de spits Aaron Johansson ging maar net naast het doel van keeper Nordveld. Christoffer Nordveld. Die de bal nu aan de voet heeft en hem naar voren speelt, naar de rechterkant. Waar hij opgevangen wordt door Van Anholt. Van Anholt in balbezit, wordt opgevangen. En uh, lijkt geblesseerd te raken. Blijft ook wat liggen. Maar het spel gaat verder. Met uh, AZ in balbezit, Maar niet zo lang. Joey van der Weer gaat de bal buiten trappen. Want uh, die heeft de bal gekregen. En dan kan er een blessurebehandeling komen voor Pelle van Anholt. En uh, ligt het spel stil. Twee minuten gespeeld. Geen wissels in de tweede helft. Marco van Basten uh, aan de zijkant uh, geeft de bal aan Goedmoetson. En Goedmoetson zal de bal teruggeven aan Herenveen. En zo is de tweede helft begonnen. Er moet een winnaar komen vanavond, want het is bekervoetbal. Voor zover, uh, voor zover is dat nog niet het geval. Want het staat 1-1 na twee minuten spelen in de tweede helft... bij AZ Herenveen. We gaan even naar Mars uh, Stichler. Begrijp ik. Mars, wat is er gebeurd? Helemaal niks. Mooi. Dan een plaatje. Stel Doei. ik voor. Goed zo. Gesagt, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen und um zu bleiben, mit denen bleib. nicht mehr weg. Gekommen und um zu bleiben, in den Berg weg ganz weg. Gekommen und zu bleib. bleiben, mit denen bleib. nicht mehr weg. Es ist wieder flack, es sind eine Hose, es sind auszureiben. Entschuldigung, ich glaub, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, wir wären perfekt, das weg. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Es ist dieser fleck, das in der Hose ist ja nicht mehr auszuhalten. Entschuldigung, ich glaub, wir sind gekommen, um zu bleiben. The end is near, now bitte face your final curtain. Oh, wir sind schlau, wir bleiben hier für die Gesichter, die in Purken. Diese Geister sind schief und sind nicht einfach auszuteilen. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht sauber, wenn wir gehen, dann geht entscheiden. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen um zu bleiben, wir gehen nicht schlecht. om te blijven. Aanstekelijk liedje van Wie is helden gekomen om um te blijven. Acht minuten voor acht. Kijken of er weer niks gebeurd is bij Bar Stiglen. We hebben een uh, schwalbe gezien. Een schitterende schwalbe van Vitesse. Waar Biemans dan uiteindelijk uh, de pech heeft dat de scheidsrechter erin trapt. De schwalbe is van Chatoria. Biemans krijgt geel en Vitesse krijgt een vrije schop te nemen. Op twee meter buiten het strafhofgebied. Er gaat een foute terugspeelpaas van Anouar Kalia vooraf. Daardoor is Biemans uit balans, schrikt, moet iets herstellen waar hij eigenlijk geen weet van heeft. Chaturia komt voorbij, pikt de bal mee. En gaat vervolgens liggen zonder dat hij is aangeraakt. Maar Blom, de trap erin. En de vrije schop die nu wordt genomen en over wordt geschoten. Dat is dan een soort vorm van gerechtigheid, is dan daar het gevolg van geweest. Atsu. Is de man die geschoten heeft, de Ghanese, en heeft overgeschoten. Nou is Korto merkwaardig genoeg de keeper van Roda. Je zou zeggen: in een thuiswedstrijd wil je. Zeker na een week waarin de trainer bij het huisvel het oudvel gezet is... meteen volle bak naar voren. Maar die is al de hele wedstrijd. En daar zijn we acht minuten slechts van onderweg. Nou ja, het lijkt eigenlijk een soort tijdrekken Die neemt onwaarschijnlijk veel tijd met doeltrappen. Legt de bal nog eens van de linker naar de rechterkant. En wacht en maat zijn medespelers nog eens tot kalmte. Maar waarom zou je zeggen? Want je wil naar voren en wel zo snel mogelijk. Er liggen er nu twee van Roda gebaseerd op de grond. Dat is voor Blom aanleiding om eens te gaan fluiten. Nadat de eerste overtreding op Kali denk ik inderdaad geen overtreding was. Maar de tweede tik die dan uiteindelijk wordt gegeven aan Suchuin. Wel wordt afgefloten. Het is eerst de prupper. Kijk maar eens naar de herhaling. Die Kali wel heel nadrukkelijk tegen het lijf springt. Maar dat viel allemaal nog wel mee. Maar daarna krijgt hij inderdaad van dezelfde prupper. Suchuin nog een tikje mee. En dat levert dan Roda een vrij schop op. Die gaat dan gek genoeg ook weer naar achteren. Zo lijkt het erop dat bij 0-0 stand bij Roda Vitesse... na een kleine 9 minuten Roda eigenlijk eerder gediend is om het voorzichtig op te lossen omdat het nou risico wil nemen. Deze combinatie is wel goed trouwens als Van Peppe zich meldt... maar de paas niet aankomt bij Nemet. En als Van Peppe als linksback weg is... ligt er misschien in de tegenstoot ruimte voor Vitesse. Maar dan zal er meteen gepaasd moeten worden. Dat lukt niet via Van der Heijden. Dan wordt er even verderop nog een overtreding gemaakt... omdat Marco Feyenoffiets wat ongelukkig duel ingaan met een hoogbeen dus zo krijgt Roda dan een vrij schop. Kali snel genomen naar Soutouin. Die gaat lopen, rand van het strafsobbied. Loopt daar nu zelfs in. Dan zou je eens moeten schieten. Probeert de bal voor te brengen. Die bal wordt onderweg nog aangeraakt. Ook door een Vitesse verdediger. En hobbelt dan in de handen van Veldhuizen. Die uh, meteen Vitesse wel weer snel in de vooruit zet. Ibarra stuurt dan Santuria weg. Zoals gezegd, dat is dus de spits. Dat is de vervanger van Havenaar. Dan moet je wel op een andere manier gaan voetballen. Want Santuria is. Uh, nou ja, 1 meter 10. Havena is 2 meter 10. Dat scheelt nogal een stukje. Je tegenstander voorbij als buitenspeler. En mag gokken op de voorzet. Dat heeft niet zo gek veel zin. Maar je kan wel, als je het hebt over counteren. En uh, reageren op de tegenstander. Wel plezierig voetballen. Zoals Roda nu reageert. En Hubbits weg is aan de rechterkant van het veld. De voorzet komt bij de tweede paal. Hij is eigenlijk te hard voor Paulussen. Kan hij hem binnenhouden? Nou, dat lukt. Volgt er dan opnieuw een voorzet. Daar moet hij nog even over nadenken. Want hij draait en hij tolt. En wordt dan klassiek pootje gehaakt. Maar dat wordt door Blom niet gezien. Die staat er dichtbij. Dus zal dat goed beoordeeld hebben. De bal gaat over de zijlijn kans verkeken. Uh, Vitesse gaat gooien. Het is na 10 minuten nog 0-0. Vlak voorachter nog even kijken bij AZ Heerenveen en die houdt kan. 1-1. 8 minuten gespeeld in de tweede helft. En een wissel. Magnus Eikrem gekomen voor Joey van der Berg. Ik zei het al dat Van der Berg geblesseerd raakte in de eerste helft. Hij heeft het nog geprobeerd in de tweede helft, maar het ging niet meer. Dus moest Van Basten hem wisselen. Op de tribune trouwens een uh, oude bekende. Zeker voor Ajax, want Neil Lennon, de trainer van Celtic, is aanwezig. En ja, de winterstop komt nabij en dan kunnen ze weer spelers halen. Uh, geen idee voor wie die komt, maar uh, hij is er wel en uh, hij ziet een hele aardige wedstrijd waar het 1-1 staat met Dijks in balbezit voor Herenveen. Even kijken of dat wat oplevert. Hij heeft nog altijd een bal en kan ver komen. Is nu halverwege de helft van AZ. En je geeft de bal op Vim Bogansson maar zijn balletje is tekort. En dan kan AZ overnemen. We gaan na de 10 minuten naar rust. Stam nog altijd. 1-1 bij AZ Heerenveen. Goed. Uh, ik denk dat hij voor Fim Bogansson komt trouwens. Uh, en die houtkampen schat ik zo uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 in. Dat zou mij niet dat Zou mij ook niet verbaasd. <lacht> uh, we gaan nog even terug naar, uh, naar Bas. Uh, kleine 30 seconden nog voordat we naar het nieuws gaan. Nou ja, dat kan ik ze toevallig vrijdag in zaterdag. Nee, Basie uh, is even in gesprek met zijn buurman, geef niet. Ja, sorry, ik Oh, daar ben je weer. Ja, ja, sorry. Ik zat inderdaad even met mijn buurman, <de> buurman van <laughs> International te praten. Ja, het moet ook gebeuren. Ja, ja, heb je nog tijd of, uh, Nee, nu niet meer. We iets anders nee, dank je Nee, Zo meteen naavonden, maar. Roda Vitesse. Ja, goed zo. AZ Heerenveen dus 1-1, Roda Vitesse 0-0. Zo meteen om 8 uur. JVC Kuik tegen MVV Maastricht en Kambuur tegen Utrecht. Uh, Tot zo.